7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Joegoslavië-tribunaal rekent op komst Mladic. Zus Thaise oud-premier Taksin roept na verkiezingswinst op tot verzoening. En Turkije steunt opstandelingen Libië met geld en erkenning. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaat ervan uit... dat de Bosnisch-Servische generaal Mladic vandaag gewoon op zitting verschijnt. Mladic heeft zich niet officieel afgemeld.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 De opstandelingen hebben kolonel Gaddafi opnieuw voorgesteld... om af te treden om verder bloedvergieten te voorkomen. Ze laten hem de keuze of hij daarna in Libië blijft... Of dat hij naar het buitenland gaat. Als hij ervoor kiest om in Libië te blijven... komt hij wel onder internationaal toezicht te staan. Het voorstel is via de VN aan Gaddafi gedaan... maar die heeft er nog niet op gereageerd. In Wit-Rusland zijn in zeker zeven steden mensen opgepakt... omdat ze protesteerden tegen het regime van president Lukashenko...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 Morgen breekt ook in Groningen de zon goed door. Het wordt dan 19 graden op de Wadden en 25 graden in het zuiden. BB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 18 kilometer file. De meeste file geven niet al te veel vertraging. De wat langere file staat nu op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen 4 kilometer.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes uh, minuten over zeven. Komen de ruzie in de kopstukken van de FNV vandaag nader tot elkaar? Daar horen we zo hopelijk al wat meer over. Eerst naar het laatste nieuws over Thailand. Want daar wordt alles anders in de politiek. Grootste oppositiepartij won gisteren de absolute meerderheid in het parlement. Onder aanvoering van de onervaren Lak Shinawatra. Zittende premier Abishid werd door de kiezers afgestraft. Hij heeft bekendgemaakt inmiddels dat hij aftreedt als partijleider. President Michel Maas in Bangkok, Michel, en dat is een logische stap, hè? Dat is zeker een logische stap. Hij, uh, hij voelt wel aan dat, uh, dat dit inderdaad een afstraffing is voor zijn beleid. En hij ziet zichzelf denk ik niet als een uh, oppositieleider... die de komende jaren die democratische partijen in het parlement gaat uh, aanvoeren. Want uh, ja, het ziet er niet naar uit dat zijn populariteit daar groter zal, van zal worden. En hoe is het gegaan in bijvoorbeeld uh, Bangkok, Michel... na het bekend worden van de overwinning van die opposities? Is die overwinning groots gevierd? Nou, het is vrij rustig gebleven, want twee derde van de kiezers in Bangkok stemden op de Democraten, op Abisid. Bangkok is altijd een bolwerk geweest voor de Democraten, maar de roodhemden, die zijn... Uh volop de straat opgegaan, in ieder geval bij hun partijhoofdkwartier... en bij andere uh, bolwerken die ze in die stad hebben. En daar waren er, op sommige plaatsen waren er honderden, soms wel duizenden... roodhemden bij elkaar om feest te vieren. En is dat dan door de andere partij weer op gereageerd, de, de verliezers... of hebben zij inderdaad hun verlies maar gelaten genomen? Ja, ze, iedereen neemt zijn, uh, zijn winst en zijn verlies vrij rustig op dit moment. En uh, dat moet ook wel. Uh, de, de toon is uh, heel erg berustend, verzoenend. Iedereen zegt we moeten dit resultaat accepteren. Dit is een uitspraak van het volk. En uh, iedereen wil ook een beetje uh, af van dat geweld van de afgelopen jaren, het gedoe van de afgelopen jaren. Want dat is wel duidelijk gemaakt door de kiezers dat ze daar wel genoeg van hebben. En, uh, en daardoor hoor je aan alle kanten mensen spreken over verzoening. Er zijn uh, partijen die aanbieden om samen te gaan werken met Yingluck. En uh, het ziet er naar uit dat in ieder geval voor nu Thailand bezig is om dat uh, nare verleden van zich af te schudden. Maar kan Yingluck deze ja, grote verantwoordelijkheid wel aan? Want zij staat toch vooral bekend als de jongste zus van ex-premier Taksin, die nu in het buitenland zit, omdat hij is veroordeeld voor corruptie. Kan zij die verantwoordelijkheid dragen van deze overwinning, denk je? Want er komt nogal wat op haar af, hè? Ja, dat is een vraag die de hele tijd al gesteld wordt. Eigenlijk vanaf dat zij zich kandidaat stelde. En zij reageert daar zelf nogal laconiek op. Ze zegt, uh, ik kom uit een politieke familie. Mijn vader, mijn broer, mijn zus zitten in de politiek. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik weet wat het betekent. En ze heeft deze verkiezingen goed doorstaan. En dat natuurlijk dankzij allerlei adviseurs... en op de eerste plaats natuurlijk ook haar broer... Die er van alles heeft ingefluisterd. En waarschijnlijk zal zij als uh, premier net zo te werk gaan. Ze is uh, intelligent genoeg om geen hele rare dingen te doen. En ze heeft uh, veel adviseurs die ontzettend veel ervaring hebben. En ook daar geldt uh, op de eerste plaats haar broer. Ja, en die broer die krijgt nu de rode loper uitgerold. Uh, Michel, die komt terug? Nou, hij wil graag terug, maar de rode loper ligt er nog niet... want er zijn nog heel veel mensen die dat niet, eh, liever niet zien gebeuren. Eh, er, er wacht nog een gevangenisstraf van twee jaar op hem. En dat vuiltje moet eerst worden weggewerkt voordat hij daadwerkelijk terugkomt. En ja, dat, dat moeten ze op een nette manier zien te regelen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat eh, Yingluck nu premier wordt... en haar broer meteen amnestie verleent. Want dan gaan haar tegenstanders alsnog wel de straat op... en dan krijgen we het hele gebonden weer van voren af aan. Oké, okay, dus dat zal nog niet zo snel geregeld worden. Een, een re nieuwe regering wel? Een nieuwe regering, dat ziet er naar uit dat dat snel gaat gebeuren. Uh, de partij van Yingluck, die heeft al uh, contacten met een aantal kleinere partijen om een coalitie te gaan vormen. En dat zou ze dan zo'n 300 van de 500 zetels in het parlement opleveren. Dat is dus een hele makkelijke uh, meerderheid om te gaan regeren. En het ziet er naar uit dat dat in augustus allemaal zijn beslag gaat krijgen. Michel Maas vanuit de bank ook over de verkiezingsuitslag in Thailand. Dan door naar Amerika. De slag bij Gettysburg in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Het was de grootste veldslag van de Amerikaanse burgeroorlog. Ieder jaar, tijdens het eerste weekend van juli, wordt deze veldslag tussen de noordelijke en zuidelijke staten nagespeeld. Door zo'n 1500 vrijwilligers in vol ornaat. Gade geslagen door duizenden toeschouwers. Verslaggever Jacqueline Ekman mengde zich onder de soldaten. Attention!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 Pakcentrale en FNW-bonden zitten vandaag weer om tafel. Ze komen nader tot elkaar over het pensioenakkoord. Of misschien niet. Gaan we het zo duidelijk over hebben. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De teller die staat nu op 24 kilometer file. Het zijn allemaal wat kortere files. Eentje die valt eigenlijk op is de N207 bergambacht richting Lissen. Tussen Alphen aan de Rijn en Leijmuiden file. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Daar staat nu 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is eh, kwart over zeven. Groot feest in Wit-Rusland gisteren. De voormalige Sovjet-Republiek is nu twintig jaar onafhankelijk. En dat eh, werd met een enorme parade gevierd. Maar er waren ook arrestaties. Want actievoerders tegen president Lukashenko... negeerden zijn nieuwste verbod applaudisseren. U hoort het goed. We gaan het erover hebben met uh, Kiesja Heksen. Kiesja, leg dat nog eens één keer uit. Want je kondigde het vorige week al aan dat het eraan zat te komen, dat verbod. Waarom mag er niet geapplaudisseerd worden? Ja, het klapverbod. Hè. Klappen wordt in Wit-Rusland tegenwoordig gezien als subversief, als vorm van protest. En dat komt omdat de afgelopen maand iedere woensdag jongeren de straat op zijn gegaan. Zonder spandoeken, zonder het skanderen van leuzen. Maar met applaudisseren als wapen in de strijd tegen de laatste dictator van Europa, Alexander Lukashenko. Al bijna 17 jaar aan de macht in Wit-Rusland. En zoals een dictator betaamt, kan Lukashenko niet lachen om dat klappen. Dus besloot hij dat het gisteren verboden was om te applaudisseren. Behalve voor de veteranen die geëerd werden. En dat leverde nog hele rare situaties op ook. Want de angst voor het klapverbod die zat er zo diep in... dat ook de aanhang van Lukashenko niet durfde te klappen na zijn speech. En uh, nou, dat had hij vermoedelijk toch liever anders gezien. Want voor de president mag natuurlijk altijd geklapt. Oh ja. Nee, uiteraard. Daar mocht het wel. Waar is er uh, ongeoorloofd geklapt? Ja, later op de dag, dus na die militaire parade die Alexander Lukashenko afnam, is er geklapt op het stationsplein in Minsk en ook op andere grote pleinen in Wit-Rusland. En zoals verwacht zijn de klappende mensen dus opgepakt door de ME, door de geheime dienst. Mensen zijn zelfs met traangas uit elkaar gedreven. En volgens mensenrechtenorganisaties zijn er in het hele land tenminste 200 mensen opgepakt. Maar de politie die geeft eigenlijk geen getallen vrij om die aantallen te bevestigen. Dus dat weten we niet zeker, maar dat er uh, honderden mensen zijn opgepakt, dat lijkt wel zeker. Het is natuurlijk een mal verbod, hè? voelt president Lukashenko zich zo bedreigd um, dat hij zoiets moet uitvaardigen? Blijkbaar, ja, en de vraag is of daar e echt uh, reden voor is. Want die klappende jongeren, dat zijn er ook weer niet zo heel veel. Hè. Dat zijn er een paar duizend misschien. En uh, ja, daar, daar ga je niet direct een regime mee ten val brengen. Maar het probleem is dat Lukashenko heeft er uh, geen grip op heeft. En ze, met deze jongeren die organiseren zich via de sociale media, hebben aangekondigd, ook op hun uh, pagina, dat ze via die sociale media een revolutie teweeg willen brengen. En dus grijpen dictators in het nauw naar alle middelen die ze hebben. Dus ze sluiten Facebook af, ze sluiten Twitter af, ze, ze vaardigen klapverboden uit. Terwijl eigenlijk zit het grote gevaar voor Lukashenko veel meer bij de arbeiders in de fabrieken. Die Als die zich gaan aansluiten bij de jongeren, dan komt zijn positie wel degelijk in gevaar. En die zullen dat misschien gaan doen als de economische situatie in het land zich nog verder verslechtert. Daar ziet het naar uit. Eerder uh, dit jaar... Moest Lukashenko de nationale munt bijna met de helft devalueren. Nou, dat hakte natuurlijk hard in. En economen voorspellen dat die situatie zich rond de herfst nog verder gaat verslechteren. Ja, en als mensen geen lonen meer krijgen. Als arbeiders zich gaan aansluiten bij deze klappende jongeren. Dan zou het wel eens slecht uit kunnen gaan zien voor Alexander Lukashenko. Die dus nu al zo hard ingrijpt. En uh, een klapverbod instelde voor gisteren. Tja, staat er staat zo nog wat te wachten. Dankjewel, Kisha Hekster bestuur van de vakcentrale FNV en de aangesloten bonden overleggen vandaag. Het is een tweewekelijks overleg, maar de spanning tussen de centrale en de bonden over het pensioenakkoord, u weet dat, dat staat hoog op de agenda. De grote vraag is of voorzitter Jongerius en bondgenoten voorman Van der Kolk vandaag dichter bij elkaar komen. Gaan we over praten met onderzoeker op het gebied van arbeidsrelaties aan de Universiteit van Tilburg, Kees Korevaar. Hij is hier. Goedemorgen, Ik Korevaar. En welkom. Wat denkt u, wordt dat een gesprek van verzoening vandaag of gaan de hakken nog eens Extra diep in de zand. Nou, het zal niet makkelijk zijn, maar ik begreep dat er uh, enige ruimte geboden wordt. Ook omdat uh, er is voorlopig ook nog geen Kamermeerderheid is voor, uh, voor een nieuwe pensioenregelgeving. En de Partij van de Arbeid probeert de ruimte die er is wat op te rekken. En een heel belangrijk punt is dat voor mensen met uh, lage inkomens. Daar wordt nog wat uh, gezocht. En uh, dat is wel een van de grote pijnpunten. Dus misschien uh, biedt dat nog een, uh, voorlopig nog een oplossing. Zou het kunnen dat er uiteindelijk... want er is een, een diepe scheuring ontstaan hè, binnen FNV-faxcentrale... dat er uiteindelijk een splitsing ontstaat door dit gedoe, door het geruzie? Ja, dat zou kunnen. Je, uh, wat dan eerst zal, gebe zal gebeuren, dat is een bestuurscrisis. En uh, dat hangt natuurlijk een beetje in de lucht... Ik heb het idee, het zijn natuurlijk uh, mensen met ervaring op uh, uh, het hard uitvechten van, mm. van zaken. Tegenstellingen over uh, nou ja, economische hoofdproblemen, dat, dat is hier zo. Dus ik neem aan dat ze proberen met elkaar de zomer door te komen. Maar mocht dat niet gebeuren, dan heb je wat je noemt een bestuurscrisis. Dat, zal ook niet, dat is ook niet de eerste binnen de FNV. Ja, daarna splitsing, dat, dat weet ik nog niet. Want daarna zullen ze weer proberen om toch weer met elkaar door te gaan, mm. met dat voorleiding dan ook. Maar een bestuurscrisis uh, zou ontstaan als deze uh, oneenigheid blijft bestaan, als ze er niet uitkomen samen. Maar dan zal neem ik aan dat ook consequenties hebben voor ja. iemand als Agnes Jongerius. Die, die uh, uiteindelijk toch de aanvoerder is van de hele club. Ja, ja, Agnes Jongerius ligt heel zwaar onder druk. Uh, het lijkt erop van uh, Agnes eruit of uh, Henk van der Kolk eruit. Maar die laatste wordt natuurlijk gesteund door een uh, hele grote achterban... die ook heel actief is uh, op allerlei plaatsen in uh, bedrijven. Hm. Dus die heeft de beste papieren, zou ik zeggen. Hm. Maar leeft dat zo sterk? Want u, u adviseert ook FNV he? in, in CAO-onderhandelingen. Leeft het zo? Ook Avacabo, beroert zich, bouw en hout. Of bouwont is dus het tegenwoordig. Uh, leeft het heel erg, die, die tweedeling? Ja, wat, uh, wat bij vakbonden het belangrijkste is, dat is niet, uh, niet de top, dus niet de generaals, maar de, de officieren en de, en de baronnen. En dan moet je denken aan de mensen die metaal-CO's afsluiten of de CO in het uh, vrachtvervoer, ja. de haven, uh, Shell en aan de overheidskant uh, gemeentepersoneel, de brandweer. Uh, dat is eigenlijk, uh, zo moet je de verhoudingen beoordelen en die zijn, uh, die zijn verstoord. Je hoort, uh, als je zo de laatste twee jaar, als je af en toe eens kaderleden op de radio hoort, dan eerst zeiden ze van nou, we zijn het niet eens met het, uh, met het voorlopige akkoord. Toen kwamen ze met kritiek op het akkoord, maar nu moeten ze steeds kiezen van uh, heb je nou alleen kritiek op het beleid of heb je ook kritiek op uh, de voorvrouw? Uh, ja, dan gaat het dus met name om, om Jongerius. Ja. Daar gaat het om Jongerius. Wat heeft zij dus fout je hoort, gedaan? je hoort ze echt hun best doen. Want natuurlijk, het zijn mensen die gaan voor de inhoud. Ze zeggen, wij zijn het niet eens met dit beleid. Mm. Maar altijd wordt gevraagd, wat vind je dan van Agnes? Ja, dan moeten ze toch wel moeite doen om uh, nog achter haar te staan. Wat, wat vinden zij dat zij fout gedaan heeft in, in deze hele kwestie over de pensioenen? Er was al heel veel kritiek twee jaar geleden toen er een voorlopig akkoord was. Dat kwam er toen op neer van uh, wij zullen laten zien dat de pensioenleeftijd niet omhoog moet. Wij zullen laten zien dat er andere manieren zijn om uh, dit te financieren. Dat is ik denk uh, twee zomers geleden. Mm -hmm. uh, vanaf die tijd is eigenlijk uh, nooit meer een rechte streep getrokken. Want dat, uh, dat kon de FNV natuurlijk niet aantonen. Daar zijn ze ook weer heel hard op aangepakt. Toen zaten ze in het schuitje en ze, zijn, uh, ze hebben nooit eigenlijk een nieuw, uh, een nieuw begin durven maken. En volgens mij hadden ze dat moeten doen, want dat wordt ze nu alsmaar nagedragen. En wat, wat is het dan verwijt aan Jongerius? Poldert zij te veel? Is het te veel ja. zoeken naar de consensus? Ja, je moet je toch voorstellen dat uh, Agnes Jongerius is met vele lijnen verbonden aan... en de regering, en het ministerie van Sociale Zaken, en de werkgeverstop en de SER, en de Stichting van de Arbeid. Zij komen overal, komt een betrekkelijk kleine groep elkaar tegen. Ik begrijp natuurlijk ook wel, zij willen oplossingen maken... Ja. en niet alleen praten. En ze moeten naar de toekomst kijken, want dat hele pensioenstelsel... moet ook vooral betaalbaar blijven, ook voor, voor komende generaties. En daar wil de achterban nog niet zo aan... Nou, de achterbaan heeft drie problemen. Daar zijn ze heel boos over en die komen steeds weer terug. Het ene probleem is de verrijking van de top van Nederland. Dat, dat zit ze natuurlijk heel zwaar. Het tweede punt is, pensioenen voor gewone werknemers zijn hartstikke laag. Vier, vijf, 600 euro per maand. Dat moet omhoog en niet omlaag. Dat is natuurlijk een, diepgevoeld, een diepgevoelde eis. En het derde, en dat, dat is een, een blanco cheque die ze moeten tekenen. Uh, wat, wat gaat eraan gebeuren met mensen die een jaar of 55 zijn, of 50... die geen goede opleiding hebben, die uh, ja, geen fijn werk hebben... die een beetje versleten zijn of niet meer gemotiveerd. Wat, wat is daar nou voor geregeld? Eigenlijk niks. Dus ik, uh, ik denk dat je een verarming krijgt uh, van, van de leeftijdsgroep die bijna op pensioen toe is. Maar dan het lijkt het wel, zoals u, u het nu schetst... dat het bijna niet anders kan dat uiteindelijk Agnes Jongerius... Het onderspit Delft. Of dat zij misschien wel vertrekt om um, de angel eruit te halen. Om, om weer rust te brengen in dit hele dossier. Ja, er is natuurlijk een verschil tussen opstappen en, uh, en een eind te maken op het volgende congres. Mm. Uh, ik ga ervan uit dat, uh, dat het tweede zal gebeuren. Wanneer, dat, uh, dat weet niemand. Maar er komt een andere tijd. Er is een andere onderstroom in de vakbeweging. En daar hoort een andere voorzitter bij. Is die er al? Nou, het is een hele grote organisatie je kent met ze goed. heel veel. Ken <laughs> ze goed. Er zijn er genoeg uh, in, in eigen kring die dat, uh, dat zouden kunnen. Ja, uh, maar daar, daar gaat u er dus eigenlijk al vanuit dat Jonge Is dit niet red? Nou, je zei zelf net: je moet vooruitkijken, dan moet je kijken ja. naar het pensioenbeleid, maar dan moet je ook kijken naar het nieuwe bestuur. Dat doen ze daar natuurlijk heus wel. Uh, je moet je ook realiseren dat uh, Wim Kok... is natuurlijk ook naar voren gekomen na een jarenlang conflict. Mm. Johan Stekelenburg, hetzelfde vrouw. zou het dan zo kunnen zijn dat er al een groep bezig is... om daarover na te denken? Iets wat wij misschien allemaal niet zien... maar wat achter de schermen al lang uh, besproken wordt? binnen FF mag je wel van uitgaan. Ja? Ja. Weet nog Jongerius, is dat ook? Of gebeurt dat achter schermen? Ja, huilen? natuurlijk, want ze kennen elkaar. Het gaat om twee, driehonderd personen, alles bij elkaar. Die kennen elkaar en daarbinnen zitten natuurlijk talenten. Maar waarom had ze dan nog zo stug vol? Ja, dat weet niemand. Dat kan ik je niet vertellen. Nee, want nee. Ja, je zou denken van nou, dan zou ik iets inbinden. En dan het is natuurlijk toch ook een klus We zijn met een enorme gedrevenheid... en toen nog met zij heel veel steun. Afmaken. Ja, natuurlijk. En dan ook nog de eerste vrouw aan de top. En uh, ze moet het ook wel kunnen. Ja. En die van de Kolk, wordt dat dan een nieuwe...? Nou, die is 61, oh. Als ik uh, zaterdag ja. in de zie, ja, en die ja. zegt dat ook. Hij, kijk, al die mensen willen het natuurlijk goed nalaten. Niemand wil daar uh, met de blaren weg uh, gaan. Nee. Daar gaat nu het gevecht nog over. Nou, we zijn zeer benieuwd, meneer Koreva. We spreken u dan nog wel weer eens binnenkort. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Het is vijf minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De directeur en twee medewerkers van het chemisch bedrijf Chemiepak in Moerdijk zijn gisteren opnieuw aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van brandstichting. In januari brandde het bedrijf af. Een paar dagen geleden waren deze drie al aangehouden... omdat ze verdacht worden van het illegaal bewerken... en opslaan van gevaarlijke stoffen. Aan Omroep Brabant vertelt de advocaat Ronald Drent wat er nou gebeurde gisteren. Ja, de heren zouden om drie uur in vrijheid worden gesteld... En uh, dat liep inderdaad anders. Uh, officier van Justitie kwam naar mij toe en gaf aan dat ze zijn aangehouden... in verband met verdenking van uh, brandstichting, althans betrokkenheid daarbij. En inmiddels heb ik ook het persbericht uh, overhandig gekregen. En daarin staat dat er tijdens de verhoren nu een, uh, een vermoeden zou zijn ontstaan... dat uh, er zodanig roekeloos zou zijn gehandeld... dat er sprake zou kunnen zijn van uh, betrokkenheid bij brandstichting. is dus een hele abstracte formulering, maar dat is waar ik het op dit moment even mee moet doen. Afgelopen week zaten ze vast voor een wat mindere verdenking. De overtreding van de milieuvergunning. brandstichting, dat is ook wel een stukje heftiger. Ja, dat is een ernstiger feit, althans de verdenking daarvan. Maar ik kan er op dit moment ook niet meer over zeggen. Eén, omdat ik niet meer weet. En twee, omdat ik ook in de maatregel van beperkingen zit. Dat betekent dat ik ook verder niet inhoudelijk opmerking mag maken over het onderzoek. Heeft u uw cliënten wel gesproken vanmiddag? Ja, ik heb ze even gesproken nadat ze opnieuw zijn aangehouden. Ik, mij werd dat ook even toegestaan door de officier. En uh, ja, je kunt zich voorstellen dat het allemaal nogal aankomt natuurlijk. Zo'n mededeling vlak voordat je uh, in vrijheid wordt gesteld. Maar uh, goed, ze slaan zich er wel doorheen. Lijkt mij een hele rare gang van zaken. Ze krijgen te horen dat ze zondagmiddag vrijgelaten worden. En meteen daarop worden ze weer vastgezet. Komt dat vaker voor? Het komt wel eens voor, dat hangt er een beetje vanaf van wat voor zaken er in zo'n periode nog naar voren komen. Alleen ik moet wel zeggen dat ik hier erg van sta te kijken en het ook ja, een hoog intimiderend gehalte te hebben. Maar nogmaals, ik ken de stukken niet waaruit dit nu naar voren zou komen, dus ik kan daar niets naders over zeggen. Heeft u enig idee voor hoe lang ze nou nog vastzitten? Is dat verteld? Nee, alleen het wettelijk systeem brengt met zich mee dat ze uh, nu op basis van deze nieuwe verdenking drie dagen in verzekering kunnen worden gesteld. En dan zal opnieuw, net als afgelopen vrijdag in de andere verdenking, de rechtercommissaris moeten zeggen of de aanhouding nu terecht is geweest. Nou was het voor het vorige, de vorige verdenking stond een maximale op van zes jaar, het overtreden van de milieuvergunning.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 Met in juli en augustus al zo'n 20 jaar concerten in het Concertgebouw... meet and greets met topartiesten, dineren in het zomerrestaurant... en een spetterend Robeco Jazz Café. Kijk voor meer informatie op www.robecozomerconcerten.nl Robeco, the investment engineers. Worldticketcenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zeeuw. Worldticketcenter.nl Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl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 Haar partij, ook de partij van haar broer, haalt een ruime meerderheid in het parlement. Toch wil ze met andere partijen een coalitie vormen. Zij zelf zal dan de eerste vrouwelijke premier van Thailand worden. Yinglux broer Taksin werd vijf jaar geleden afgezet en zit sindsdien in het buitenland. Hij wil pas terugkeren als zijn aanhang en die van de huidige premier Abhisit hun ruzies bijleggen. De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt is aangehouden terwijl hij bijna vrijgelaten zou worden.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 In Wit-Rusland zijn zeker 200 mensen opgepakt die op onafhankelijkheidsdag protesteerden tegen het regime van president Lukashenko. In zeker zeven steden applaudisseerden demonstranten om zo hun afkeer van de president te tonen. Ja, en zo klonk dat. Lukashenko had het klappen eerder verboden. Al weken demonstreren inwoners van Wit-Rusland en daarbij wordt alleen maar geklapt. Lukashenko is sinds 1994 aan de macht en hij voert een streng bewind. Hij geldt als de laatste dictator van Europa. Bij de arrestaties van gisteren gebruikte de politie traangas. En een ernstig ongeval op het rockfestival Roskilde in Denemarken. Een Duitse vrouw is omgekomen toen ze uit de toren van een kabelbaan viel. De politie gaat uit van een ongeval. In 2000 werden er negen mensen doodgedrukt op het festival. Roskilde. Het gebeurde tijdens een concert van Pearl Jam...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 De opleving is helaas van korte duur, want de dagen daarna wordt er weer regen verwacht. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 35 kilometer file. Het merendeel zijn allemaal korte files die weinig vertraging opleveren. Wat anders is het op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Daar is langzaam rijden tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden over 8 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Je kunt daar beter omrijden via de N11 en de A4.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar vindt u veel sport, ook uh, voetbal. Ja, zware tijden voor het Turkse voetbal. En dan vooral voor kampioen Venerbahçe. Gisteren werd de voorzitter van de topclub, Aziz Yildrim, al opgepakt. De problemen van deze club lijken met de dag groter te worden. Daarom praten we met correspondent Bernard Bouwman. Bernard, vertel eens, wat is allemaal aan de hand met Venerbahçe? Nou, het gaat natuurlijk om uh, de manipulatie van uh, resultaten van wedstrijden... En daar zou het Batje actief bij betrokken zijn. Nou, Aziz Hilderim, de voorzitter... die is uh, gisteren al gearresteerd. Samen met een flink aantal... Uh, andere functionarissen van uh, de club. Maar nu is ook... Uh, uh, een van de belangrijkste spelers... van Fene Batje, van vroeger... echt een van de iconen van de club... Uh, gearresteerd, namelijk Jamil Touran. En wat verder is gebleken is dat dit schandaal... waar het overigens niet alleen over Fene Batje gaat... maar ook over andere clubs... begint echt groter en groter te worden. Gisteren ging het aanvang. Nog over twee wedstrijden waar de uitslagen van zouden zijn gemanipuleerd. Maar het gaat nu al om twintig wedstrijden. Dus Zo. het is echt een heel groot schandaal. Hoe is dit bijna aan het licht gekomen? Nou ja, uh, het onderzoek wordt al een jaar gevoerd. Uh, maar interessant genoeg is uh, de, uh, de aanzet tot het onderzoek niet gegeven door de Turkse voetbalbond. En dat is wel heel erg interessant, want in heel veel gevallen, als er sprake is van manipulatie van wedstrijduitslagen... is het de Nationaal Voetbalbond die de politie vraagt om daar onderzoek naar te doen. En dat is wel uh, interessant, omdat die Turkse voetbalbond nu ook in een heel kwaad daglicht is komen te staan. Want er zijn nu ongeveer 49, 50 mensen gearresteerd. En daar zitten een aantal mensen bij die ook aan die voetbalbond waren uh, verbonden. Dus de verwachting is dat de komende dagen nog meer mensen gearresteerd gaan worden. En het idee is in Turkije dat ook de voetbalbond misschien wat minder schoon is dan wel wordt gedacht. Zo, dat is wel uh, heftig. Hè? Wat betekent dat voor het Turkse voetbal, Bernard? Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijk drama. Kijk, als het allemaal bewezen wordt, dan wordt Fenerbahce wordt een uh, divisie teruggezet. Nou ja, Fenerbahce is kampioen, zoals je weet. Dus dat is echt een heel groot drama. Ook financieel overigens kan het een heel groot drama worden. Want de televisierechten van voetballen worden ook in Turkije verkocht. Dat is een enorme bron van inkomsten. Maar ja, als Fenerbahce volgend jaar niet speelt in, uh, de, opperste, in, in, in de eredivisie, zou ik maar zeggen... Uh, maar ja, ik bedoel, wie wil dan nog die televisierechten kopen? Dus het is ook, eh, financieel kan het een drama worden voor het Turkse voetbal. En het imago van het Turkse voetbal heeft natuurlijk een enorme klap gekregen. Ja, want ze willen zo graag, eh Bernhard, ze willen zo graag als volwaardig voetballand en zelfs wel als groot voetballand gezien worden. Voetbal is een uh, nationaal volkssport. Uh, Iedereen is altijd bezig met uh, voetbal. Iedereen heeft zijn eigen club in Turkije en daar kunnen ze dan uren over praten met elkaar. Voor waarom de ene club beter is dan de ander. Maar ja, als je club uh, betrokken is bij de manipulatie van de wedstrijduitslagen... en het blijkt dat voetbal geen voetbal is, maar een grote geldbusiness... waar criminele groeperingen zich mee bezighouden... ja, dan verandert het allemaal natuurlijk. Zouden er ook Nederlandse trainers betrokken kunnen zijn, Bernard? Nee, daar heb ik helemaal niks uh, van gehoord van Nederlandse trainers. Dus uh, dat uh, uh, zou uh, meevallen. Maar afgezien daarvan lijkt er ongeveer iedereen betrokken erbij te zijn. Uh, en de verwachting is dat de komende dagen nog veel meer mensen opgepakt gaan worden. En in de Turks pers wordt er wel gezegd dat het aantal uh, mensen dat gearresteerd gaat worden... op kan lopen tot uh, 150, 200. Oké, okay, nou hou ons op de hoogte. Bernard Bouwman vanuit Turkije. Dankjewel. De Tour is begonnen, zal u niet ontgaan zijn. De komende drie weken spreken we er na half acht over met Sebastiaan Timmerman... een van onze verslaggevers in de ronde. Sebastiaan, goedemorgen. Dag, goeiemorgen. Ja, twee interessante etappes al gehad. Het belangrijkste is, denken wij wel, dat Contador zo ver op achterstand staat. Nou, ja, dat is zeker verrassend en opvallend en belangrijk. Uh, 1 minuut en 42 ja. seconden na de eerste twee etappes... is het verschil naar de nummer één, Thor Huzoft... En uh, 1 minuut 41, een seconde minder dus, naar Cadel Evans, een van zijn grote concurrenten. En dat is uh, iets wat we de laatste jaren uh, niet gezien hebben bij Alberto Contador. Afgelopen zaterdag in de eerste etappe zat hij achter die massale valpartij op 8 kilometer voor het einde. Um, en dat kostte eigenlijk de meeste tijd. Gisteren kwam er nog wel ook tijd bij in de ploegertijdrit. Maar vooral zaterdag was toch wel, ja, toch wel een beetje opvallend. Want je zag toch dat de meeste klassementsrenners daar toch wel goed op de eerste rijen zaten uh, naast Evans. Andy Slek, Frank Slek. Ook onze eigen Robert Geesink. Die zat net voor die valpartij. En komt daardoor, zat toch wat verder naar achter. Dat soort etappes zoals zaterdag, dat zijn altijd van die nerveuze etappes waar de klassementsrenners niet van houden. Maar waarvan ze wel weten, je moet echt op de eerste, tweede of derde rij een beetje zitten. En die scherpte heeft, komt daardoor blijkbaar dan toch nog net niet helemaal. En die scherpte had hij wel in de ronde van Italië bijvoorbeeld, die die won. Want de sprinter die bij wijze van spreken wel eens mee in de massasprint. Ja, hm. nou, dat is nog maar de vraag of dat goed gaat komen natuurlijk. Maar dat, dat is een kwestie van afwachten, kan ik me voorstellen. Hoe uh, doet de Rabo ploeg het? Wat voor indruk maken zij op jou? Uh, in ieder geval een hele blije indruk naar gisteren, want er uh, werd de ene high five naar de andere high five uitgedeeld naar de ploegentijdrit, waarin Rabobank zevende wordt. Als je dat van tevoren had gezegd, hadden ze misschien een beetje gezegd, we weten het niet helemaal, maar uh, ze hadden wel vol, uh, volkomen uh, terecht, was daar die tevredenheid. Uh, Want ze verliezen helemaal niet zo heel veel seconden op de, de ploegen voorin. En belangrijker, ze pakken seconden op bijvoorbeeld de Sconta uh, uh, Maar ook bijvoorbeeld op Jurgen van der Broek, een directe concurrent van Robert Geesink. En Geesink staat gewoon uh, heel netjes op de 25 e plaats na het eerste weekend. Op maar 12 seconden van de leider, Thor Huissoft. Dus die is gewoon heel goed begonnen en heeft voorlopig nog geen fouten gemaakt. Ook al lag hij wel bij de tweede grote valpartij mm. afgelopen zaterdag. Maar dat was een valpartij in de laatste drie kilometer van de wedstrijd. En dan worden zeg maar, de tijdsverschillen uh, kwijtgescholden voor de renners die bij die valpartij lagen. Ja, toen hebben we nog van Soleil. Maakt het uh, de Dat gaat niet helemaal uh, lekker. Hoe groot is de klap voor hun, uh, denk je? Ja, het ging een beetje met horten en stoten. Uh, vooral afgelopen zaterdag in die eerste etappe. Uh, eerst was daar de blijdschap, want Lieve Westra zat in de kopgroep van de dag. Dus dat is publiciteit van het ja, in beeld. En toen uh, kwamen al die voorpartijen en bleek dat de een na de andere rennen van Volkantse Leiden bijlag. Thomas de Gente beller het zwaarste uh, geraakt met een, uh, een pijnlijke, uh, pijnlijk sleutelbeen de duimen uit te komen. Nou, dat is helemaal niet lekker, lijkt me. Gelukkig heb ik dat nooit meegemaakt. Maar uh, ja, dat is toch wel een tikje geweest voor die ploeg. Dat zag je gisteren terug in de ploegentijdrit, waar ze heel bewust... Uh, met z'n allen richting de finish wilde rijden om geen uh, de, rijders te verliezen daar. Ja, ze hielden uiteindelijk twee ploegen achter zich en voor vakantie gaat het gewoon uh, vandaag weer verder. Bijvoorbeeld voor de sprinters, Bosic en Fayu die uh, kunnen vandaag waarschijnlijk mega sprinten. En de GD-Trui, in handen van de Noordtorp Huushoft, hoe lang denk jij dat hij hem om zijn schouders houdt? Nou, in ieder geval vandaag nog wel. En dan uh, morgen maar eens kijken wat er gebeurt als we bergop gaan finishen op de muur de Bretagne. Maar vandaag is echt een hele uh, vlakke rit uh, uh, vanuit uh, de Vandée, waar we dus gestart zijn, in de richting van uh, Bretagne. Er zit eigenlijk op weg naar Redol één klimmetje in. En dat is de Pont de Zénazère, dat is die brug over, over de Loire heen. Maar voor de rest denk ik dat we een, uh, een groepje zal gaan rijden. En die worden dan uh, zo tegen het einde van de etappe weer ingelopen. En dan zal het een massasprint normaal gesproken gaan worden. Kunnen we eens kijken hoe het met de benen is van uh, rijders als Cavendish en Fouard. Maar Husserl is ook gewoon een rappe man. En er zijn geen bonificaties onderweg of aan de finish. Dus hij zal uh, de gele trui vandaag normaal gesproken wel kunnen bewaren. Oké, okay, nou meer Tour in de Tour ontwaakt vanaf half negen. Sebastian, dankjewel. Traxis is Anke de gast. is commissaris van de Koningin in Overijssel. Ze is van baan verwisseld en van standplaats. Ze ging van Den Haag naar Zwolle. Nu de verkeersinformatie bij de AWB Jolande van der Velde. Het is een mooie spits. Marcel, 41 kilometer file. Nu het zijn allemaal korte files, 2-3 kilometer lang. Langer is hij op de A58 van Breda naar Eindhoven... tussen knopen de Baars en de Oorschot langzaam rijden over 6 kilometer. En door de werkzaamheden op de N207... tussen Alphen en aan de Rijn en Leimuiden 9 kilometer... daar kunt u beter omrijden over de N11 en de A4. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Deze zomer praten we in het Radio 1-journaal... met politici die het afgelopen jaar een andere functie kregen. Een van hen is Anke Bijleveld. Ze werd begin dit jaar commissaris van de Koningin in Overijssel. Tot die tijd speelde ze natuurlijk voor haar partij, het CDA... een zeer belangrijke rol in de Haagse politiek, binnen die partij ook. Op het moment van haar benoeming tot commissaris... was ze demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken... en lid van de Tweede Kamer... Mevrouw Bijleveld, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe bevalt Zwolle? Is het eigenlijk leuker dan Den Haag? <laughs> nou, ik vind het ontzettend leuk om, uh, om te doen. Ik ben blij dat ik deze keuze heb uh, gemaakt. Geen Met veel plezier. Geen spijt nog? Ik heb er geen spijt van, absoluut niet. Ja, het is een leuke stad Zwolle. Waarom ja, het is een mooie ja, stad, ja, ja, ja, Zolle. Je bent van harte welkom. Ja, ik ja, wou Nou, dan moeten we maar een keer afspreken. Nou, laten we dat doen. Dat lijkt me, dat lijkt me, me staan, zo's. mevrouw wel. Heel goed. Is het werk heel anders? Ja, het is wel echt heel ander, ander werk. Je hebt natuurlijk veel minder uh, aandacht van, de, van directe druk in aandacht van de, van de media. Is dat fijn? Buiten, buiten de regionale uh, media. Ja, dat is wel plezierig. Je kan, je kan je meer concentreren op je bestuurlijke taak. En, uh, en, en gewoon je werk uh, doen. Je hoeft niet op iedere hype en waan van de dag te reageren. Dus dat, het geeft iets meer, uh, meer rust. Uh, verder... Is het, uh, zeg maar, zijn het ook gewoon andere inhoudelijke onderwerpen waar je mee bezig uh, houdt? Ik heb natuurlijk wel verkiezingen meegemaakt voor de, voor de Staten. Mm. En daarop zijn natuurlijk weer die Eerste Kamerverkiezingen uh, gevolgd. Dus ik werk nu met een, in, in die korte tijd al met twee verschillende uh, colleges van uh, gedeputeerde staten. En ook een hele andere provinciale staten. Dus het, uh, ja, je kan echt helemaal opnieuw iets gaan opbouwen. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Ja, dat klinkt leuk en aardig. Maar toch denk ik dan, zij was de nummer twee van het CDA, speelde een belangrijke rol. Ja bij de totstandkoming van het kabinet Rutte. Belangrijke rol in dat beroemde CDA-congres. Um, zeker. U was belangrijk binnen die partij en nu zit u daar in Zwolle. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat je helemaal niets meer kan doen in de partij. Maar dat betekent toch ook dat u het, um, het gedrang misschien wel mist. Juist die drukte, juist de spanning en, en de belangrijke rol die u dus ook had binnen ja, nou ik zal niet ontkennen dat je dat zeker af en toe wel, wel, eens, uh, wel eens mist. Maar ik heb het natuurlijk ook heel lang gedaan, zoals u terecht uh, zei. Ik heb natuurlijk de laatste vier jaar was ik staatssecretaris, maar heel kort uh, Tweede Kamerlid nu. En ik ben als een periode daarvoor twaalf jaar Tweede Kamerlid uh, geweest. Daartussendoor was ik burgemeester. Dus ik heb wel eens eerder zo'n overstap uh, uh, gemaakt. Mm. Uh, en dat is eigenlijk ook wel heel plezierig. Dus je kan gewoon eens weer eens wat anders doen. Je kijkt ook weer eens wat frisser naar, naar de politiek en van een beetje afstand. En u zegt... Ik speel nog steeds wel een rol. Wat houdt dat in? Af en toe even bellen met uh, Van Haarsma Buma, fractievoorzitter. Of met Verhagen. Speel dat speelt ook nog een belangrijke rol. Nou ja, natuurlijk neem ik af en toe wel eens contact op... al was het alleen maar om de belangen van Overijssel te behartigen. He, dat, dat hoort erbij in mijn, mijn functie. En uh, ook wel kritisch te reageren op wat er gebeurt. Maar ik heb natuurlijk ook wel meegekeken... naar het totstandkoming van het bestuursakkoord vanuit de provinciekant. Mm -hmm. uh, dus dat soort dingen doe je, doe je dan. Bovendien ben ik nu net voorgedragen als voorzitter... van de bestuursvereniging van, uh, van het CDA. Als uh, kandidaat voor de, voor de opvolging van de voorzitter. Dus ik blijf wel degelijk uh, bij de partij... Ja, maar had u toch niet uh, wat dichter op dat kabinet willen zitten? Want uh, Lara zei het al... Nee, oh, heeft het in, had ik dit niet gedaan. Ja, maar heeft het in de stijgers gezet. Moet u dan niet ook een beetje bij de uitvoering uh, betrokken blijven? Nou, nee, dat, kijk voor mij was het een hele bewuste keuze... om die overstap te maken. Dat heb ik destijds ook uitgelegd bij u op de radio... aan Mark ja. Robbenvisser. Ja, die was en, uh, al vroeg bij u. Ja, en ik moest nu ook alweer heel vroeg opstaan voor, oh, sorry. voor u eigenlijk. Ja. Maar uh, uh, nee, dat is gewoon voor mij een hele bewuste keuze uh, geweest. Kijk, deze functie was uh, nu vakant. Dat heb ik al keurig uitgelegd. Er was ook trouwens helemaal geen discussie over bij mij in de partij. Ik heb dat altijd uh, graag willen doen. Uh, dus uh, ik doe dat met veel plezier. En commissaris heeft ook zo zijn betrokkenheid, of haar betrokkenheid in dit geval, wel bij, bij de actuele politiek. Hoe vindt u dat de samenwerking met de PVV uitpakt voor het CDA? Want tot nu toe moeten wij nou. toch zien in de peilingen dat het nog steeds niet lekker loopt met die partij. CDA. Nee, nee. Nou, daar ben ik best wel ongerust uh, over. Ik vind dat ook heel. Kijk, ik heb natuurlijk jarenlang echt in de actieve politiek met hart en ziel uh, daaraan uh, gewerkt. En ik geloof ook in de, uh, zeg maar de, de, de maatschappijvisie die het, uh, die het CDA uh, heeft. En dan is het natuurlijk wel jammer om te zien dat het nog steeds in de peilingen niet zo goed uh, uh, gaat. Hoe komt dat, denkt u? Ja, kijk, je ziet, het is, je ziet natuurlijk dat. Uh, dat uh, uh, je had die verdeeldheid natuurlijk in de partij. Hij heeft net terechtgezegd dat op het congres, laten nou, ze zeggen, uh, 65, 35 uh, procent uh, lag dat. Mm -hmm. uh, uh, dat. Dat loopt een tijdje mee. Het duurt een tijd voor zo'n kabinet ook uh, ja. uh, aan de gang is. Ja, voordat je weer is... opnieuw herkenbare mensen hebt. Dat he, want daar gaat allemaal. het denk ik vooral om. Ja, dat snappen we allemaal. Maar het VVD stijgt. PVV uh, ja. blijft een nagenoeg geluisterd ook een beetje. En het ja krijgt dan weer de klap. Ja. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, voor een deel zit hem Kijk, de premier is natuurlijk uh, een VVD. Uh, het, is een, het is natuurlijk een VVD-CDA-kabinet. De premier is een vvd premier die het denk ik in beeld heel uh, goed doet voor het CDA. Het is natuurlijk zo uh, dat er echt gewerkt moet worden aan een nieuwe generatie, aan het weerstaan tussen de mensen. Wij, wij worden echt afgerekend op het verleden. En daar moet echt aan gewerkt worden naar de toekomst uh, toe. En ik ben ik heb wel veel vertrouwen in Rutte Petoom, die, die daar nu aan begonnen is. En die denk ik vanaf na de zomer ook echt wel wat moet laten, laten zien. En ik heb ook wel vertrouwen in dat uiteindelijk... de bewindslieden herkenbare bewindslieden kunnen worden. Maar het heeft wel zijn tijd nodig. Wat vond u van de uitspraak van de Maxime Verhagen... die aangaf dat, uh, dat hij het onbehagen begrijpt van Nederlanders... en hun angst voor het veranderen van Nederland... dat dat ook terecht is... en dat ze dan niet bij een populistische partij... als de PVV moeten aankloppen, maar bij het CDA? Is, is, is dat de lijn die uw partij moet gaan volgen? Uh, kijk... Ik zo. Dus die was. Uh, die kwam van oh. ver die zucht. <laughs> Ik vind het wel belangrijk, het komt sowieso van ver... Hè? want ik zit in de studio ja, in Hengelo ik, ja. en nu in Hilversum. <laughs> uh, ik, uh, nou, wat, ik, ik, wat ik belangrijk vind aan wat, uh, wat, wat je natuurlijk ziet... is dat er wel veel onbehagen is uh, onder mensen. Ik denk dat een heel deel van de stemmen... dat zie je ook wel in de analyse die Frisse heeft uh, gemaakt... een heel deel van de stemmen op de PVV, name ook in het zuiden... komt wel omdat uh, de CDA's niet herkenbaar waren... en ook niet herkenbaar een deel van de problemen aansprak of, of besprak die, die mensen wel uh, zagen. en, uh, en, uh, en nou wat, wat, dan, wat je dan ziet is dat de PVV, vind ik, veel meer die dingen problematiseert. Hè, want die blijven problematiseren. En het CDA heeft wel degelijk ook oplossingen. Die hebben een maatschappijvisie waarbij ze zeggen iedereen is betrokken. En die maatschappijvisie, dus ook de kritiek leveren op wat de mensen zien, is de waarde ook van wat wij hebben opgebouwd in de samenleving. Dat had wat mij betreft wel ietsje meer in de toespraak van maximaal gekund. Dus het is enerzijds zien wat er gebeurt, maar anderzijds ook daar een antwoord tegenover ja. zetten. Aan de andere kant, hij, ja, want hij neemt wel stelling en dat is toch ook waar u eerder al wel heeft over ja. aangedrongen. We moeten stelling nemen, we moeten onze thema's uitkiezen, eh, nadrukkelijker kiezen, transparanter worden. Wordt daar wat u betreft op de ogenblik in de partij voldoende aan gewerkt? Nou ja, dat begint allemaal. He, daar, daarom hebt u ook wel een punt. Je ziet dat nog niet. En dat vind ik zelf ook jammer. Uh, dat je dat nog niet, uh, niet ziet. We zijn natuurlijk nu aan het zomerreces in de, in de Kamer ja. uh, begonnen. He. Vandaar dat u waarschijnlijk deze, deze onderwerpen kiest... voor mensen die, uh, die wisselen in functies. En na de zomer, vind ik, moet dat wel echt beginnen. En daar heeft de, de partij ook met name een belangrijke rol te spelen. Zien we ooit nog terug in de Haagse politiek? Of blijft u lekker in Zwolle? Nou, ik blijf voorlopig lekker in Zwolle, maar ik, ik zeg al nooit, nooit. Ik heb ben al eerder gewisseld. U Jojo, hè? <laughs> nou, helemaal niet. Jawel, u gaat naar Den Haag en weer terug en naar Den Haag en weer terug. En maar wel een hele he he lange periode. Ja, maar dat vindt u wel lekker. Ik vind het ontzettend leuk om te doen, dit werk. Nou, dan zien we elkaar misschien uh, in het overrecht. Nou, uh, u bent van harte welkom Beileveld. in Zwolle. Ja, ik heb het genoteerd. Hartelijk dank. <laughs> okay. En voor het gesprek, mevrouw Bijleveld. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hij wel hoor. Zes minuten voor acht. Onderwijsbonden vinden dat er een eind moet komen aan de veel te hoge beloning van interimbestuurders op scholen. Een gewone juf of meester verdient 2.500 euro bruto per maand, terwijl een invaldirecteur dat in twee werkdagen. Bij elkaar harkt. Valt niet uit te leggen... zegt de Algemene Onderwijsbond in het AD. Dagtarief van een interim-directeur is zo'n 1100 euro... en kan soms oplopen tot 2500 euro. Vakbond CNV Onderwijs erkent dat er soms niet te ontkomen valt... aan dure invalkrachten, bijvoorbeeld bij moeilijke fusies. Maar de bonden zijn het erover eens dat er duidelijke richtlijnen nodig zijn. Trouw schrijft dat de gemeente Amsterdam hoogopgeleide vluchtelingen wil vrijstellen van een sollicitatieplicht. Amsterdam vindt het zonde dat vluchtelingen hun oude beroep niet kunnen oppakken omdat ze moeten solliciteren. Zo komt het voor dat een arts als schoonmaker werkt. Een vluchteling moet zich met behoud van uitkering kunnen bijscholen, al dus de gemeente Amsterdam. Op de website van Al Jazeera veel aandacht voor demonstraties in Marokko. De organisator, de 20 februari beweging, vindt de overweldigende steun aan de nieuwe grondwet een vertoning. Gisteren gingen er in het hele land zo'n tienduizenden mensen de straat op. Eerder meldde het Marokkaanse staatspersbureau, MAP... dat 98,5% van de Marokkaanse stemmers voor de nieuwe grondwet hebben gestemd. Op de website van Al Arabiya wordt gespeculeerd over de toekomst van Marokko. Het kan twee kanten op. Het Noord-Afrikaanse land kan het voorbeeld worden van een Arabisch land... dat geweldloos verandert, van een autocratische samenleving naar een democratische. Maar het kan ook de mislukking van de Arabische lente worden... als de koning alles in eigen hand blijft houden. Bijna elke Nederlander zit in de online database van het Britse advertentiebedrijf WPP, meldt de pers. Het bedrijf zegt dat het de grootste online database heeft gebouwd, met profielen van 500 miljoen internetters. In de database staan onder meer leeftijd, geslacht en koopgedrag. En het Twitter-account van Fox News is gehackt. Het account van de Amerikaanse conservatieve televisiezender is gehackt door iemand die zich de Script Kiddy noemt. Het Twitter-account biedt de hacker zich aan voor interviews. Er kondigt nog meer acties aan trouwens. Het is nog niet duidelijk waarom Fox News op Twitter is gehackt. Dagblad Suriname meldt tot slot dat een uh, Nederlandse man met HIV in Suriname opzettelijk vrouwen probeert te besmetten. De Surinaamse krant heeft tien meldingen binnengekregen. Het zou om... Acht vrouwen en twee mannen gaan. De politie is op de hoogte van de zaak. Er is nog geen aangifte tegen deze man gedaan. De Surinaamse politie wilde de zaak niet direct verder toelichten. De website van CNN wordt nog teruggeblikt op de verkiezingsoverwinning... van de thaise Yingluck Shinawatra. Ze gaat de eerste vrouwelijke premier van Thailand worden. Hoorde daar Michel Maas net ook al over. Politieke analisten denken dat zij haar verkiezingsbeloften niet kan waarmaken. Haar plannen kosten namelijk vijf keer zoveel als de nationale begroting ne. hij obligaties uitgeven. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur het grote wachten is begonnen. We staan al bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. De vraag is namelijk of Radko Mladic zal verschijnen vanochtend. Hoort u in de loop van de ochtend meer over. En een groepje oude premiers en staatsleiders... komen met een nieuw deal voor de eurozone. Een van die oud-politici, en trouwens nog steeds actief in Brussel... is Guy Verhofstadt, oud-premier van België. Hij gaat uitleggen wat die nieuw deal volgens hem moet betekenen. Dat doet u zo dadelijk na acht uur.